Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Op de A12, vlakbij de Duitse grens... is iemand om het leven gekomen bij een kettingbotsing. Bij het ongeluk waren zeven auto's betrokken. De hulpdienst rukten massaal uit... met vier ambulances en een traumahelikopter... die landde op de snelweg. De A12 richting Duitsland was de hele avond afgesloten... in verband met het onderzoek naar het ongeval en de bergingswerkzaamheden. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Mogelijk heeft het iets te maken met de Duitse grenscontroles... waardoor geregeld files ontstaan op de snelweg. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven... om zware aanvallen uit te voeren op Libanon. De premier zegt dat daarbij Hezbollah moet worden geraakt. Er geldt een staakt het vuren tussen Libanon en Israël... maar Hezbollah doet daar niet aan mee... Zowel die militante beweging als het Israëlische leger schenden het bestand geregeld. Zo werden er volgens Libanon vandaag vier mensen gedood bij Israëlische aanvallen op het zuiden. Volgens Israël werden er onder meer raket van Hezbollah aangevallen. Hezbollah zou vandaag twee raketten en meerdere drones op Noord-Israël hebben afgevuurd. CDA-senator Greet Prins is overleden. Ze zat sinds 2019 in de Eerste Kamer... en hield zich onder meer bezig met volksgezondheid. Ze had carrière gemaakt in de zorg. Bijvoorbeeld als bestuursvoorzitter van de grote zorgorganisatie Philadelphia. Het CDA zegt dat Prins zich inzette voor een samenleving... waarin iedereen meetelt en gezien wordt. Prins had ALS, maar was dinsdag nog bij de stemming over de asielwetten. Ze overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag thuis in Nieuwkoop. Geet Prins was 72 jaar. Het weer... Het blijft droog en vannacht koelt het in het binnenland af tot 2 graden. Aan zee een graad of 7. Morgen schijnt de zon wederom volop. Al trekken in de middag ook wat sluierwolken over. Het wordt 10 graden in het noorden tot 17 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N201 uit Horen-Hilversum is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Vinkerveen en de aansluiting met da 2 En tot zover de AMWB verkeersinformatie ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... The Nightwalk. Fuck, fuck, fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show.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 en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstays hier op ZFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duin en het centrum van Zandvoort. Dat betekent de het eerste uurtje het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party-update natuurlijk de tien bovenbeste plaatsen van voor Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaskelli. En als opening horen we DJ Greg Lewis en DJ Span met The Fifth of Beethoven. Ja, daar hebben ze weer een nieuwe versie van gemaakt. Ik vond hem leuk. Ik denk, ze gaan gewoon draaien. Onderweg zo meteen white labeltje, Let Me Tell You. Uitplaatje in een nieuw jasje, maar eerst hoor je hier op de radio... Mirko en Mieks met I Feel The Love. Dat doen ze samen met Rio Morris. Luister maar.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 FM's Nightwalk, right now on your favorite radio show, the Nightwalk Main Stage. Your radio in the top. This is Radio in a Thumb. This is ZFM Zandvoort. Zandvoort. attention. Mr. Uh. DJ Technic. ...Rosario en Bob Sinclair met Take Me Up. Zie je hem ook mee steeds. Het is bijna zover. Waarschijnlijk heb je vakantie. Of een lang weekend vrij natuurlijk, want maandag is het uh, Koningsdag. Dat betekent een hoop leuke feestjes. Nou, die, zijn, uh, die beginnen eigenlijk vanavond al. Maar... En natuurlijk uh, zondag uh, beginnen de nachtfeestjes, uh, de Koningsnachtfeesten. Natuurlijk maandag is het Koningsnacht, waar uh, straks ga ik je daar alles over vertellen. Maar eerst even een beetje shownieuws. Het optreden van de Duitse dj-avion in de melkweg in Amsterdam gaat niet meer door. Dat de artiest door zijn ex van misbruik wordt beschuldigd. De dj zou afgelopen woensdag een show geven, maar die is nu geannuleerd. En zijn uh, ex vriend deelde afgelopen dinsdag op YouTube... een video waarin ze hem beschuldigd van uh, onder meer uh, seksueel misbruik. En ze zegt uh, jarenlang door Christopher Stein, de echte raam van Avion. Ze zijn bedrogen, bedreigd, gemanipuleerd, misbruikt en verkracht. En ze hadden sinds uh, 2021 een relatie. En ja, of het waar is, dat, uh, dat moeten we in het midden laten. Dat weten we niet, maar uh, ja, op dit moment uh, kan hij even niet optreden. Want hij wordt gewoon geweigerd... Uh, Onder andere in uh, Hamburg, Kopenhagen en Wenen zijn die optreden. Maar ook al die shows zijn ge geannuleerd. Dus hij is niet blij als het niet waar is helemaal natuurlijk. Maar of het wel of niet waar is, ja, je carrière is er een klote. Maar dat had je van tevoren moeten bedenken. hem Zandvoort Nightwalk meestees Carol G Die geeft volgend jaar juli een show in de Johan Cruijff Arena. Op 10 juli. En eh... Uh... ...heeft de concertorganisator Mojo afgelopen dinsdag bekendgemaakt. De Colombiaanse zangeres doet de Nederlandse hoofdstad aan... ...tijdens het uh, Bianjo Por El Mundo tropi Tour. Dus uh, ja, dus op dit moment uh, was ze... Uh, op dit moment... ...ze dus was uh, uh, een van de headliners uh, op uh, Coachella. Een van de grootste uh, feesten in de woestijn in Amerika. Niet zo groot als Tomorrowland, maar je kan het een beetje vergelijken... ...met echt alle, alle grote artiesten. Dus geen, niet alleen maar DJ's, maar gewoon zangers, zangeressen... Hiphoppers, rappers, alles is van de partij. Coachella, een van de grootste feesten in Amerika. Bieden in een woestijn. En, ja, voor een kaartje moet je best wel lang sparen, denk ik. Pak een beetje Als het hele weekend wil blijven, dan is dat denk ik toch wel gauw een salaris wat je kwijt bent. Maar, ja, het feest tijd verkocht. dus uh, het is zeker blijkbaar de moeite waard. Ik ben er nog nooit geweest, maar het uh, gaat zeker binnenkort gebeuren als ik uitgenodigd word. En uh, Taylor Swift en Bad Body zijn de populairste artiesten van de afgelopen 20 jaar op Spotify. De streamingdienst bestaat uh, die bestond donderdag twee decennia's... en daarom bracht Spotify een aantal lijsten uit met de best beluisterde artiesten, nummers en albums. En Swift die haar debuutalbum uitbracht in het jaar dat Spotify werd opgericht met de albums Lover uit 2019 en Midnight's 2022. Ook in de top 20 van de, de meest beluisterde albums. Dus uh, ja, positief hè? Zie zandwoord voor het Nightwalk meestijds. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Straks ga ik je vertellen wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. Maar eerst is muziek onderweg. Sint Crocs, featuring Nara Leech met Keep on Walking. Maar eerst hoor je Lock and Crown en uh, ja... Dat is een band of een ja, formatie die eigenlijk heel veel uh, oude plaatjes in hun jasje steken. De laatste paar weken draaien we regelmatig platen voor hun. Volgens mij heb ik deze ook uh, vorige week of die week ervoor ook gedraaid. Block and Crown nu met Pretty Good Times. Luister maar. <middels> In night. night walk. En Romeo uh, Lucia uh, testified. daarvoor uh, voor uh, St. Croix en Nara Leeds met Keep On Walking. En zo wordt even tijd voor de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdag 25 april, de laatste zaterdag van de maand. En zoals het begint weer eens met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk. Onze eigen Raimundo. En hij heeft ook de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen. Federal Michael, Brad Braxton. En MC is Janto. Vanavond dus in de Escape. Wekelijks feestje Brainwash... Met onze eigen zoon. Voor zijn Raimundo. Oftewel Raymond Teunus, Zoals wij hem kennen. En nog een feestje. Want tegenwoordig. Voorheen was het elke week. Maar tegenwoordig is het één keer in de maand. En wel te verstaan. De laatste zaterdag van de maand. Proberen ze dan een plek te vinden. In de Melkweg. We hebben het over Ancor En vanavond Ancor. Afro-losjes. Begint de rotte klok van middernacht in de Melkweg, natuurlijk. Dat is de uh, home of hip-hop en RB. En voor meer informatie aan elkaar geschreven, encoreamsterdam.nl. Of je kan ook gewoon even kijken naar melkweg.nl. Met onder andere George and Chase, Amerti, DJ Dash, Jawin, Lee Mills, Backyard SS en, en nog veel meer. Dat vanavond dus in de Melkweg wekelijks feest. Nou ja, niet wekelijks meer tegenwoordig. Maandelijks feestje, laatste zaterdag van de maand. encore in de Melkweg in Amsterdam. En hebben we tegenwoordig ook uh, feestjes in Zandvoort. Ja, de afgelopen drie weken gaat het goed met de, met de party update. Ik krijg uh, elke week netjes uh, feestjes uh, van Zand. Nou ja, niet allemaal, maar ik krijg in ieder geval elke week paal 69 tevoorschijn. Presents Flo, Vero, Feel of Sophie, Hoeruru en Mau van Ies. Moet ik zeggen, Mau van Ies is mijn vanmiddag om 5 uh, uur begonnen en duurt tot vanavond half 12. Op paal 69, die strandtenten. Op Zuidstrand 3. Uh, en het is uh, Vero, Feel of Sophie, Hoeroe Hoeroe en Mau van Ies. Dus uh, op het strand hier van Zandvoort bij paal 69. En uh, op Koningsdag zijn er een heleboel feestjes. En een van die feestjes is uh, in de escape. En dan is het de Kingsday Brainwash Edition. Het begint om 8 uur op Koningsdag en duurt tot vier uur s nachts in de escape in Amsterdam. En dat is uh, wel, uh, de line-up is wel in handen van uh, Raimundo. maar hij is er zelf volgens mij niet. Uh, invite 4, Thomas Hensbroek, Stanley Reddacks en MC is Janto. Dat is op Koningsdag uh, Kingsday Brainwash Edition. En dat is dus uh, zonder Raimundo. Misschien dat hij nog even langskomt, maar uh, het kan ook zijn... dat hij gewoon heel erg druk is om uh, ergens anders te draaien. En ook uh, groot feest in het Olympisch Stadion. Maandag Kingsland Festival 2026... Begint maandag om 12 uur in het Olympisch Stadion. En voor meer informatie check de website Kingslandfestival.nl Met Frenna, Roxy Dekker, SFB, Bankzitters, Ronnie Flex, Lil Kleine, Johan Frezer, Boef, Monika Geuze, Rebellion, Russo, Warface, Sam Hofman, Bilal, Wahib. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Dat is uh, maandag Kingsland Festival uh, in uh, of op of in of uh, hè. In het Olympisch Stadion laten we het daar gewoon op houden. Dat is een stuk makkelijker, denk ik. En uh, ook uh, een van de feestjes is in de Rai aanstaande maandag. Free Your Mind, Oranje Bloesem Kings Day. Begint ook om 1 uur. Het duurt tot 10 uur s'nachts in de Rai in Amsterdam, natuurlijk. voor meer informatie, check de website freeyourmindfestival.nl. Met onder andere Davy Boy, Fantasm, Future 666, Kara, Clofama, Visa Asbak, Kuko, Mendy Six, Mental Theo, Michel De Hee. Reinier Sonneveld, Sarah Laundrie, Stan Christ, Winson en nog veel en veel meer Free Your Mind, de Oranje Bloesem Kings Day... in de ruim, dus maandag in Amsterdam. Nou, en als je meer feestjes wil weten wat er allemaal te doen is... tijdens Koningsdag of vanavond of morgen... natuurlijk de nachtfeestjes in Amsterdam of hier in de buurt... check gewoon even djguide.nl. Gaan we door met muziek. Sam Junior met My Love So High.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 Hoe we Right now on your favorite radio show, the Nightwalker Main Stage. Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand door de tuin... en het centrum van Zandvoort. Door de muziek van Freddie Le Grand. En DJ Discipline and Progression met Got to Believe. En daarvoor horen we Dusty met Jeffrey C. Zo heet het plaat, Jeffrey C moet ik zeggen. Jeffrey C en DJ Spanmix. Mix, Marcuson 8 Edit. <laughs> ja, ja, het is een white labeltje, dus ze uh, hebben erop geschreven wat het precies was. Dan snap ik het een beetje. Ja, op mijn leeftijd viel dat af en toe nog wel dus een beetje. Het uh, geheugen en de hersens, die, uh, die raken langzaam een beetje op... Uh, Zie je, we hebben ze antwoord Nightwalk mee steeds. De Nightwalk 10, ook daar is wat mis mee vanavond. Want uh, op een of andere manier uh, wilde de lijst niet helemaal. Dus ik heb de lijst uh, gekopieerd van uh, vorige week. Er is niet heel veel aan veranderd hoor. Dus, uh, maar uh, de lijst van vanavond is spoorloos verdwenen. En op internet uh, doet de site het niet uh, waar ik hem normaal gesproken vandaan heb gehaald. Dus uh, het is uh, een iets andere lijst. Maar uh, komt allemaal goed. Uh, hè. Deze week op 10, Rully met 4U. Op 9, Tommy Phillips. Million Things op 8 deze week. Uh. Route 94 met Forget the Girl. Op 7 Mark Knight in Woo met Clap Your Hands. Op 6 uh, deze week uh. Trace met Time Op 5 Julian Feyma met uh, Ain't What That. The Late Night Calling. Op 4 een plaat die het heel erg goed doet. Uh. Wereldwijd. dat is uh, Frankie Luzardo, onze eigen Nederlandse. Ik niet zijn antwoord. Hij houdt niet de antwoord. Hij komt ook niet het antwoord. Maar hij is wel Nederlander. Frankie is dus, uh, Frank Rizzardo met uh, Shijuku doet het heel goed, die plaat. Op drie deze week, Dean Turnley ex nummer één plaatje, heeft een week op één gestaan met één taf. Ik geloof uh, vorige maand of zo. Deze week op twee, Another en uh, 45 Ultra, A Talk To You. En deze week nog steeds op één, Clooney and Prospera met Free Your Mind. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. My Niet, oh, ik hoor je. net van de productie uh, dat ik hem gewoon moet draaien vandaag. Nou ja, maakt niet uit. De nummer 1 in de Nightwalk 10. by Clooney met Free Your Mind. In de extended mix. Ja, <laughs> zo was het. Jongens, tijd voor een biertje. My love is what find. way it is, I've got mine, don't worry about his, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, Bobby, Can I take him to the bridge, go ahead, take him on to the bridge, take him to the bridge, moving, doing it, you know, yeah. can I count it all, oh, yeah. one, two, three, four, get up, get on up, get up, get on up, stay on the Main stage with with Mario Zentfort and playing all the hits on ZFM Nightwalk. Jij nou zak met house music baby tot zover dit uur van de Nightwalk. Zometeen het nieuws en weer is dan het tijd voor DJ Mouse met zijn global house vibes. Je nog een klein stukje muziek. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.